Het is zes uur, Jeroen aan met het NOS Journaal. Op Cyprus gaan de banken vandaag na twee weken weer open. Ze waren dicht om een bankrun te voorkomen tijdens de onderhandelingen over het Europese reddingsplan. Om alles in goede banen te leiden worden 180 beveiligers ingezet. Gisteravond is er 5 miljard euro aan papiergeld via zeecontainers aangekomen op Cyprus. Het geld is een noodlening van de Europese Centrale Bank. Het land had zelf bijna geen contant geld meer.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 Jasper S. werd in november aangehouden op zijn boerderij. Als er zoals verwacht begin april uitspraak wordt gedaan, is de hele strafzaak binnen vijf maanden afgerond. Volgens het OM heeft Jasper S. Marianne Vaatstra met voorbedachte raden vermoord en verkracht. Hij heeft bekend dat hij de moord heeft gepleegd. De man die in een bioscoop in Colorado een bloedbad aanrichtte... wil voorkomen dat hij de doodstraf krijgt. Hij wil schuld bekennen en een levenslange gevangenisstraf aanvaarden, zeggen zijn advocaten. Tijdens de première in juli van de Batman-film The Dark Knight Rises schoot de man twaalf mensen dood. De aanklagers hebben nog niet gereageerd op zijn aanbod. Het Rijksmuseum krijgt een schilderij cadeau van Marlene Dumas. Voor een dagblad trouw gaat het om het laatste avondmaal... waarop Jezus is afgebeeld terwijl hij alleen aan tafel zit. Marlene Dumas is geboren in Zuid-Afrika... maar woont en werkt al jaren in Nederland. De anonieme schenker vindt dat Dumas een plek verdient... in het museum tussen de grote Nederlandse schilders. Het weer veel bewolking vandaag, maar soms schijnt ook de zon. Vooral in het westen, in het noordoosten en zuidoosten... een kleine kans op wat sneeuw of natte sneeuw. De maximum temperatuur komt uit op 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 28 maart. Goedemorgen. Op Cyprus zitten ze te springen om geld en dat is er nu, u hoort het zojuist. Eens kijken hoeveel Cyprioten zich straks bij de banken melden. Onze verslaggevers staan voor de deur. De VVD wil meer aandacht en voorzieningen voor de slachtoffers van een misdrijf. Tweede Kamerlid Art van der Steur spreken we daar zo over. Het overleg over het sociaal akkoord vordert wel, maar niet heel snel. Onze verslaggevers belden met de betrokkenen. Minister Bussenmaker van Onderwijs hoort u over de tweede studie. Jasper S. komt vandaag voor de rechter. We volgen de VOS via de webcam. En Mark Robin Visser via de radio, waar ben je? Ja, in, ik, ik bevind mij in Emmeloord, want hier uh, komt minister Plasterk uh, vanavond... om een steun te krijgen voor zijn plannen voor de superprovincie. Maar uh, hoe leeft dat eigenlijk hier? Dat gaan we vanochtend peilen in de Noordoostpolder. En muziek hebben we ook vanochtend om te beginnen van Bob Sinclair en Gary Pine. Zes minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Op Cyprus gaan vandaag de banken dus weer open. Ze waren bijna twee weken gesloten. Journalist Leonora Kok in Cunicoccia. Ik denk dat er heel veel mensen naar de bank gaan... en toch transacties gaan proberen. Er zijn regels voorgesteld. Maar wat ik zo om mij heen hoor... zijn er wel heel veel mensen van plan om dat te doen. De beperkingen moeten dus voorkomen dat Cyprioten en buitenlandse rekenhouders... in één klap al hun geld van de bank halen. Je mag uh, niet meer dan 300 euro opnemen. En vooral ook, er mogen geen checks geïnt worden. En dat is hier best een belangrijk punt, want er worden salarissen op uitbetaald. En uh, als je op één bank geld hebt staan... mag je het niet overmaken naar een andere Cypriotische bank. Gisteren gingen zeecontainers vol papiergeld naar Cyprus... 5 miljard euro, een noodlening van de Europese Centrale Bank. Afkomstig uit de kluizen van de ECB in Frankfurt. Cyprus zelf heeft bijna geen contant geld meer. De pinautomaat was ruim een week de levenslijn van de economie... en de enige manier om aan geld te komen. Er worden bij de bank 180 beveiligers ingezet... om alles in goede banen te leiden. Uiteraard praten we daar vanochtend over. Verder doen we onder andere met onze correspondent Corny Keizer inzamelingsactie Samen tegen Kinderkanker heeft tot nu toe ruim 3,5 miljoen euro opgebracht. Het geld gaat naar de bouw van het grootste kinderoncologisch ziekenhuis van Europa, Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Het hoogtepunt was de uitzending gisteravond op Nederland 1. Aan het programma werkt een groot aantal bekende Nederlanders mee, zoals Frans Bauer. totaal werden ruim 700.000 symbolische stenen van 5 euro per stuk verkocht. De actie loopt op internet nog door, dus het bedrag kan ook nog oplopen. Premier Hodge van Curaçao heeft onverwacht het ontslag van zijn regering ingediend. Hodge gaf drie maanden leiding aan een takenkabinet. We hebben van begin af afgesproken dat de regering voor zes maanden zou aantreden drie tot zes maanden. En dat staat vastgelegd in het regeerakkoord. Dus wat nu gebeurt is eigenlijk een uitvoering van hetgeen reeds is overeengekomen. Hortje wil de weg vrijmaken voor een nieuwe politieke coalitie-regering. Het kabinet kreeg vorig jaar de opdracht om de economie te verbeteren... en de relatie met Nederland nieuw leven in te blazen. Volgens Hortje is daar grote vooruitgang in geboekt. Het demissionaire kabinet handelt alleen nog maar lopende zaken af. Nee. Ja. Wat u hier hoort is het geluid van kleine vosjes die gisteravond zijn geboren. Het is nog onduidelijk hoeveel het er zijn... en hun moeder wordt al wekenlang door tienduizenden mensen gevolgd... via de webcams op de site van volgdevos.nl. De pagina is druk bezocht en lag er zelfs even uit, maar is nu weer bereikbaar. Op het ogenblik is het beeld van de slapende moeder te zien. Maar als u geluk heeft, ziet u ook de jongen en u kunt ze dus ook horen. Twee jaar geleden was het hol niet goed te zien. Een spin had zich op de lens van de camera genesteld. Maar die spin is niet, uh, daar is niks meer van genomen. Het beeld is op het ogenblik prima. U hoort daar ook later deze uitzending meer over. Ja, alleen het beeld van webcam 2 zien wij is wat vies. Maar uh, op webcam 1 kunt u het allemaal volgen. Later meer in onze uitzending. En we kijken even voor u in de kranten we beginnen bij de Volkskrant, de Verenigde Staten vrezen... een oorlog via internet, geheime diensten melden... niet bommen van Al-Qaeda, maar een cyberaanval... is op dit moment het grootste gevaar voor Amerika. Trouw opent met een gift voor het Rijksmuseum. Dat krijgt namelijk het laatste avondmaal cadeau. Anonieme schenker verblijft het Rijksmuseum... met een bijzonder werk van Marlene Dumas. Grote foto er ook bij in pastelkleuren... van een nou toch, bijzondere uitvoering van het laatste avondmaal van Marlene Dumas. Het FD dan heeft een verhaal over uh, ABN AMRO. De bank ontslaat topbankiers vanwege corruptie... rondom de olieboycott tegen Iran... Ontslagen zijn op verdenking van corruptie... in relatie tot het handelsembargo tegen Iran. In het FD dus. Opening van het AD. Fiscus laat 3,5 miljard euro liggen. Bezorgde ambtenaren slaan alarm in een enquête. Uh, het gaat om honderdduizenden fraudeurs... en foute bedrijven die wel worden herkend. Maar de leiding wordt niet aangepakt. Dat mag niet. Personeelstekort en tijdgebrek nekken de controle. Dat zeggen bezorgde belastingambtenaren. Dan, zo vlak voor het weekend, een belangrijk verhaal uh, over bier in de Telegraaf. De verkoop van bier in supermarkten dreigt een chaos te worden. Nu gemeenten zelf gaan bepalen of uh, mag worden gestund met de prijzen. Eindhoven en Dordrecht, bijvoorbeeld, die uh, halen ze eruit. Die springen als eerste steden in op de nieuwe drank- en horeca-wet. Door de prijzen van bier aan manden te leggen en voordeelacties te verbieden. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. At Lara Rensen and Marcel Ooster he started the day with a mood and a shake he was finally arranged But someone sat with a cold heart chest you're a mess he woke up at nights he did walking along Polyphonic Spree hoort u met Hold Me Now. 15 minuten over zes is het. Wij gaan kijken en luisteren hoe Mark Robin Visser het heeft in Emmeloord. Heerlijk. Aan de wandel. <laughs> <laughs> het is hier een dolle boel. Nee, nou hè, geloof ik. Ja, niet? Ja, echt. Ik sta, uh, zo, ik, sta op zomaar een, ik sta midden op zomaar een kruispunt in Emmeloord. Dit is het kruispunt van de Atlantische straat en de Noordzeestraat. En ik sta een beetje zoals zo'n verkeersagent midden op het kruispunt. Maar ja, er gebeurt hier niks. Ik kan nog wel even wachten, maar nou. ik denk niet dat het... Nee. Eh, nee. Dat het wordt dat een beetje stil dan, hè? <laughs> ja, weet je, uh, dit is wel heel grappig. Uh, hier uh, in Emmeloord, niet op dit kruispunt hoor, maar wel in Emmeloord... komt uh, vanavond, uh, wat zal ik maar eens even noemen, de Plasterk-tour ten einde. de Plasterk is al een tijdje bezig... om uh, de provincies uh, Flevoland en Utrecht en Noord-Holland warm te maken... om samen te gaan in een soort superprovincie... Uh, en hier in de Noordoostpolder is hij nog niet geweest. Dat gaat vanavond gebeuren. Nou is het ook heel grappig. Want die Noordoostpolder. Dat is eigenlijk. Dat is een soort eh, niemandsland in deze discussie, Of misschien bevind ik me eigenlijk wel in het oog van de orkaan hier. Want die Noordoostpolder die heeft een soort status aparte Daarover wordt later beslist. Dus uh, dat idee van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, dat is één. En dan moeten we ook de Noordoostpolder nog ergens naartoe. Daar komt het eigenlijk een beetje uh, op neer. Dus uh, ik dacht, ik ga, hier, uh, ik ga hier maar eens even kijken hoe het hier is. En vooral ook hoe dat idee voor die superprovincie, het wordt alleen al hoe dat hier eigenlijk uh, ligt. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd vanuit de andere provincies... toch al wel veel reacties gehoord in de trant van... ja, wat is daar eigenlijk het nut van dat we dat samen gaan voegen? Dat moet dan eerst nog maar eens worden aangetoond. Maar ja, dit plan van die samenvoeging van die provincie... dat ligt natuurlijk al een tijdje. Kabinet Rutte 1 is met dat plan gekomen. En uh, minister Plasterk... Die moet dat nu uh, vorm gaan geven. Die moet daar nu uh, zaken over uh, komen doen. Nou, vanochtend dus. Ik ben nu dus een Emmeloord. Nogmaals. Oh, de Waalstraat komt ook nog uit op dit kruispunt. Dus ja, oh als u no. dit hoort, kom gezellig even, even kijken bij ons. Maar um, het is hier voorlopig nog even heel rustig. Maar ik garandeer je dat dat de komende uh, half uur heel snel zal uh, gaan veranderen. Want wij gaan er hier eens even stevig in. Ik heb een afspraak straks en dan gaan we daarna ook nog in Urk kijken... Eh, bij de vissenafslag, hoe het daar leeft. Ja, een superprovincie. Ik heb zelf ook nooit zelf... Ja, ik, kom, ik ben dan ooit geboren in Zuid-Holland... maar dat ik nou het gevoel heb van... Ik ben een Zuid-Hollander of zo. Ja, dat heb ik niet. Die, dat, volgens mij hebben heel weinig Nederlanders dat ergens iets met hun provincie... dat is toch iets wat heel erg hoog boven je hoofd... ergens op een soort bestuurlijk niveau zweeft... maar waar je verder natuurlijk weinig emoties mee hebt. En probeer maar eens iets te verkopen waar geen emoties aan kleven. Dat is natuurlijk buitengewoon lastig. Ja, zeg. Ik ben blij dat ik minister Plastek niet ben. Zeg, Mark, ja. in, uh, hoog boven jouw hoofd zie je wel die prachtige volle maan. Nou, geweldig, mensen. Dat is, al, dat is al een reden. Het is hartstikke koud. Maar voor de maan is echt een reden om je bed uit te gaan... en even een foto te maken. Ik, echt, ik had de neiging om de auto even in de berm te zetten. Ik heb het niet gedaan, want ik moest natuurlijk op tijd... hier op het kruispunt van de Atlantische Straat ja. en de Noordzee. <laughs> dat is natuurlijk gelukt. Maar de maan is erg mooi, mensen. Genieten, hè. dat is het ook gewoon, het leven. Mark Robin Visser, hij is vanochtend in de Noordoostpolder... om te beginnen in Emmeloord op dat kruispunt. Ja, allemaal daarheen. Benieuwd. We gaan naar Frankrijk, want televisiekijkers kunnen vanavond... een lang gesprek zien met hun president. Maar liefst 45 minuten laat François Hollande zich ondervragen... over actuele thema's. Als je naar de opiniepeilingen kijkt... vraag je je toch af hoeveel Fransen zitten te wachten op het interview. Want bijna twee derde van de kiezers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 En de oppositie ruikt bloed. De tijd van Sarkozy de schuldgever zeggen ze daar, die is al lang voorbij. Pourquoi leur avoir fait croire que Nicolas Sarkozy de partij de problemen les problèmes se régleraient en claquant des doigts. Pourquoi? Pourquoi avoir nié l'ampleur de la crise?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 Ah, allez! Emission spéciale met François Hollande. Jeudi soir à 20h15 sur France 2. Ron Linker zal dat interview gaan bekijken. Vanavond, dus om kwart over acht, laat Hollande zich interviewen. U hoort daar meer over morgenochtend. Journalisten hebben moeilijk toegang tot Syrië. Wapencontroleurs en mensenrechtenorganisaties komen er al helemaal niet in. Dus hoe weet je nou wat voor wapens het land worden binnengesmokkeld... en wie die wapens krijgen? Het verrassende antwoord? U kunt het zelf achterhalen. Een Britse blogger die nu wereldwijd bekendheid geniet... laat zien hoe het moet. En correspondent Arjen van der Horst zocht hem op. So Wat we hier is de the, eerste the video van in Syrië. Dit was back in juli 2012. In een woonkamer in een buitenwijk van Leicester, een stad in het noorden van Engeland, zijn we te gast bij Elliot Higgins. En met zijn laptop op zijn schoot gaat hij als een digitale oorlogsverslaggever in het virtuele slagveld van Syrië op zoek naar wapens, zoals clusterbommen. So this is 40 years old. Op zijn computerscherm tovert Elliot Higgins nu een lijst tevoorschijn. Wat is on this list? is basically every clusterbom video I've come across. Higgins was een van de eersten die aantoonde dat de Syrische regering clusterbommen inzet. Op zijn blog heeft hij nu een databank opgebouwd van meer dan 500 video's van clusterbommen in alle soorten en maten. Hard bewijs dat de Syrische regering de grofste middelen inzet tegen de eigen burgerbevolking. Higgins geldt nu als een autoriteit op het gebied van wapens in Syrië. Ik you krijg know, journalisten telling me dat ze het lezen en mensen van NGO's saying zeggen dat ze Zijn werk wordt geregeld geciteerd door politici, mensenrechtenorganisaties, wapenexperts en internationale media zoals de New York Times. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Heb je ooit in Syrië No, Nee, ik ben to nooit in Syrië geweest. Heb je in een warzone? zone? Nee. Heb je een trained weapon expert? Nee. Nope. Higgins is een werkloze boekhouder en tot een jaar geleden wist hij helemaal niets van wapens. Het begon met zijn interesse in de Arabische lente. It was really because of my own interest in following the Arab Spring. En die interesse leidde tot een blog over wapens in het Syrische conflict. And then just from there I just you know bomb by bomb I sort of weapon by weapon I built up my knowledge. En zo bouwde hij gaandeweg zijn kennis op, bom voor bom, wapen voor wapen. I think such a, in burgeractivisten, elke dag plaatsen zij honderden video's en ander materiaal op het internet. En die video's bevatten waardevolle informatie die voor iedereen toegankelijk is. There's probably over a videos that have now come out of Syria. Ik het waard is, maar ik wil niet dat Allah het waard is. Deze video's waren de mensen die ik zag over de zuid van Syrië tot Damascus. die de Kroatische wapens toen ze eerst opkwamen. We kijken nu naar beelden van een enorme lading raketlancerders, granaatwerpers en andere wapens. afkomstig uit Kroatië. Dit is de laatste ontdekking van Elliot Higgins. So I was seeing these videos and they were just popping up, you know, one or two here of there. I thought that's really unusual. And all of those had links to Croatië. Wat Higgins uiteindelijk blootlegde was een internationale wapensmokkel. It's been smuggled over from Jordan. is been purchased by Saudi Arabia. And it's been flown to Jordan from Croatië, where they brought it from. Wapens uit Kroatië gekocht door Saudi-Arabië gesmokkeld over de Jordaan-Syrische grens terwijl de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst controleerde of ze in de handen van de juiste oppositiegroepen kwamen. Grote vraag is natuurlijk gebeurt dat ook. Meant to be going to the Free Syrian Army moderate and secular groups. De Kroatische wapens waren bedoeld voor de gematigde oppositiegroepen. Maar wat I'm actually seeing is videos of groups outside of the Free Syrian Army who are jihadists with these weapons including um, Jabhat al-Nusra. Maar Higgins laat video's zien dat ze ook terechtkwamen bij jihadis, wat duidelijk niet de bedoeling was. When people are saying they're only, we know they're only going to moderates, as far as I can see, that's wrong. Higgins volgt het conflict in Syrië nu al een jaar op de voet. Zijn verwachtingen zijn somber. Because so, the opposition is so splintered that even if there was a military victory, I think we'd see a scenario where Parts of the parts of the de oppositie is zo versplinterd en zelfs als Assad verslagen wordt, is het waarschijnlijk dat het vechten doorgaat, maar nu tussen de verschillende oppositiegroepen zelf. Whatever the scenario, is, gonna be a bad outcome for someone, and in pretty much every scenario I can imagine, the bad outcome is gonna be for the Syrian people. En wie er ook wint, één groep zal de prijs betalen: de gewone Syrische burger. Goed, de Britse blogger Elliot Higgins en Arjen van der Horst die sprak met hem. Het NLS Radio 1-journal. Sport. PSV moet mogelijk miljoenen euro's betalen aan de gemeente Eindhoven. Het heeft dan te maken met de eerdere verkoop van de grond onder het Philips Stadion en de hertgang. Het is ongeoorloofde staatssteun, heeft de Europese Commissie voorlopig geconcludeerd. Volgens de Commissie is de grond verkocht zonder winstoogmerk en dus is er sowieso sprake van staatssteun. De gemeente Eindhoven gaat in beroep bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Verantwoordelijk wethouder Staf de Plain komt vandaag met een reactie. Een PSV verwijst naar die reactie. Elko van der Geest stopt met judoën. Hij heeft in zijn carrière onder meer twee keer de Europese titel gewonnen. Eén keer deed hij dat namens België. Dat was in 2010 toen hij Henk Groll in de finale versloeg. Van der Geest is niet langer gemotiveerd om dag in dag uit op de judomat te staan. Ja, ik denk dat, ik, uh, ja, dat het gewoon ook wel klaar is. Ik ben 33 en... Uh...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 Van der Geest kwam de laatste 3,5 jaar uit voor België... en dat heeft hem de laatste jaren van zijn carrière nog veel opgeleverd. Ik ben echt wel trots op dat ik dat gedaan heb, dat ik het aan ben gegaan. Ik had ook op mijn, ja, op mijn 28, 29 had ik kunnen stoppen... en dan had ik misschien altijd met het gevoel overgebleven... is dit het nou, uh, had ik wat als ik was doorgegaan. Daarom heb ik ook niet zo'n moeite mee om te stoppen, ik heb het afgemaakt. Helaas niet met uh, het resultaat wat ik ja, voor ogen had.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 Nee, dat klopt, want in Londen werd hij vorig jaar... al in de eerste ronde uitgeschakeld. In 2004 werd hij vijfde in Athene. De voetbalwedstrijd van Veendam komende maandag is uitgesteld. Veendam werd afgelopen maandag officieel failliet verklaard... en nu loopt de beroepsprocedure. Die duurt acht dagen. En in die periode zou de club tegen FC Dordrecht spelen. Het verzoek van de bewindvoerder van het failliete Veendam... om dat duel uit te stellen, is nu door de KNVB gehonoreerd. Radio 1.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 De inzamelingsactie Samen tegen Kinderkanker... heeft tot nu toe ruim 3,5 miljoen euro opgebracht. Het geld is bestemd voor de bouw... van het grootste kinderoncologisch ziekenhuis van Europa... het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Die actie loopt op internet nog even door... dus dat bedrag kan nog oplopen. En het Rijksmuseum krijgt een schilderijcadeau van Marlene Dumas. Volgens Dagblad Trouw gaat het om het laatste avondmaal. De anonieme schenker vindt dat Marlene Dumas een plek verdient... in het museum tussen de grote Nederlandse schilders. Dan nog het weer, veel bewolking, soms wat zon, vooral in het westen. In het noordoosten en zuidoosten misschien wat natte sneeuw. Een matige oostenwind en 3 tot 5 graden. De verkeersinformatie naar de ANWB. John Zahoka, goedemorgen. Goedemorgen, een Marcel. probleem hebben zij op de a 16 Ja, inderdaad, op de rijbaan richting Breda... is namelijk de hoofdrijbaan afgesloten... tussen de knooppunten het Brechtseplein en de Van Brenoordbrug. Een vrachtwagen heeft daar een zeecontainer verloren. En daardoor staat er een file op de parallelbaan. Daar staat een file van 3 kilometer.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 De Tweede Kamer wil een bindend referendum. Daar hoort u zo meer over in het NOS Radio 1 Jonam. We gaan eerst naar het schip met geld dat letterlijk is gearriveerd op Cyprus. Ja, daar gaan de banken vanochtend weer open. Niet om negen uur, zoals eerst werd aangenomen, maar straks om elf uur Nederlandse tijd. Twaalf uur Cypriotische tijd is dat. Ja, en dat schip met geld, correspondent Corny Keese, Heb je het gezien? Nou, ik heb het op televisie gezien. Niet, uh, niet zelf. Uh, maar in ieder geval kwam er, gisteravond, kwamen er gisteravond uh, vier containers aan bij de centrale bank van Cyprus. Uh, ja, Daar zou, uh, zou 5 miljard euro uh, in uh, opgeslagen zitten. En dat ging om een noodleding van de Europese centrale bank. Omdat Cyprus uh, geen contant meer, geld meer, uh, meer had. Hmm. Ik neem toch aan dat dat goed ja, beveiligd was, Corny? Ja, dat was uh, zeer goed beveiligd en uh, ook de banken zullen vandaag uh, goed beveiligd zijn. Er is een speciaal uh, Brit uh, beveiligingsbedrijf ingehuurd om, uh, om de banken uh, te beschermen. Ook de politie zal aanwezig zijn nou Ja, en personeel uh, samen met die beveiligers is de hele nacht bezig geweest om de ATM's te vullen. Ja, want de bankbiljetten waren echt op op Cyprus. Ja, er was, doordat mensen natuurlijk geen geld meer hadden... en toch wel blijkbaar veel hebben gepint, al was het maar 100 euro... waren de ATM's en de kas leeg bij veel banken. Het heeft even geduurd hè, voordat de banken weer, weer open gingen. Eh, open zullen gaan zo dadelijk. Dat had te maken met, eh, dat even duidelijk moest worden... onder welke regels mensen geld mochten gaan opnemen. Wat, wat zijn die regels geworden? Welke restricties zijn? Ja, uh, yeah, we kunnen weliswaar weer geld uh, opnemen. Maar er zijn inderdaad strenge beperkingen. Per dag uh, mag uh, maar maximaal 300 euro worden gepint. Uh, bankchecks uh, bijvoorbeeld, die veel worden gebruikt bij, uh, als betalen hier. Die mogen niet worden geïnd. Het geld mag wel op de rekening worden, worden gezet. En ja, verder zijn er nog uh, ook heel strenge beperkingen op het geld dat het land uh, uitgaat. Ja, dus overmaken, giraalgeld, dat is, dat is zeer aan banden gelegd. Ja, dat is zeer aan banden gelegd. Uh, wie uh, bijvoorbeeld uh, het land uitgaat. Uh, mag uh, maar maximaal 3.000 euro in contant geld meenemen uh, per trip. Uh, betalingen voor import bijvoorbeeld zijn alleen toegestaan... als uh, de juiste documenten worden getoond. En Cyprioten mogen bijvoorbeeld wel voor hun kinderen... die uh, in het buitenland studeren of voor familieleden... Uh, 10.000 euro per drie maanden overmaken. Dat zijn dan de uitzonderingen. Uh, ja, en de, al die maatregelen zijn natuurlijk genomen... om te voorkomen dat er een uh, bankrun Komt. Ja, en nou waren de verhalen uh, onder andere gereconstrueerd door Reuters dat er geld opgenomen kon worden al die tijd uh, vanuit uh, Groot-Brittannië, vanuit Londen en vanuit, uh, vanuit Rusland. Um, weet je of er nu veel buitenlanders op Cyprus zijn aangekomen, bijvoorbeeld Russen, die geld willen halen? Ja, er zijn zeker wel Russen aangekomen, maar ja, hoeveel mensen dat zijn, dat is, dat is niet helemaal duidelijk. Ja, ik vermoed dat ook zij vandaag gaan proberen om in ieder geval via, via de pinautomaat of via de bank zelf wat geld terug te krijgen. Mm -hmm. Maar ja, we zullen afwachten ook hoe lang de, de rijen zullen zijn voor ja. de pinautomaat. En zij hebben natuurlijk te maken met dezelfde restricties, hè? Tuurlijk, ja. Iedereen heeft te maken hier met dezelfde restricties. Ja. Ja, en Connie, het is natuurlijk ook van belang voor de Cypriotische economie. Al was het alleen maar om de mensen weer te kunnen uitbetalen door de bedrijven. Ja, en dat is een, echt een probleem geweest de afgelopen dagen. De banken zijn natuurlijk bijna twee weken dicht geweest. En bedrijven hadden, omdat ze niet bij een bankrekening konden, moeite om hun personeel of leveranciers te betalen. Nou, dat zullen ze vanaf vandaag wel kunnen doen, maar het zal waarschijnlijk wel... Uh, een paar dagen langer duren voordat werknemers uh, hun geld op de rekening krijgen. Want uh, er zal wat papierwinkel uh, bij aan te pas komen. Cornie Keeser, vanaf uh, Cyprus en veel aandacht natuurlijk... vanochtend voor het weer opengaan van de banken daar. Ook Bart Kampas is op Cyprus en u hoort beiden straks... voor de deur van ongetwijfeld een bank. Hoe te voorkomen dat er wapens worden geleverd aan dubieuze regimes... die mensenrechten schenden en burgers vermoorden... Al jaren wordt er bij de VN over onderhandeld en nu lijkt een doorbraak aanstaande. Vandaag stemmen in New York bij de VN alle aangesloten landen over een verdragstekst. We hebben contact vanuit New York met uh, Wim Zwijnenburg, beleidsmedewerker van uh, IKV Pax Christi, die de onderhandelingen op de voet volgt. Meneer Zwijnenburg, uh, vertel eens, waren het vruchtbare onderhandelingen? Uh, komt er een verdragtekst van belang? Ja, we zijn nu twee weken bezig geweest uh, en uh, vandaag wordt er gestemd over het verdrag. En zoals het eruit ziet uh, gaat iedereen ermee akkoord. Uh, sommige landen schoorvoetend, maar uh, grotendeels uh, zullen de meeste VN-lidstaten hiermee akkoord gaan. En we hebben nu een, uh, een goede uh, ja, basis gelegd voor regulering van wapenhandel. En, uh, een bedrijfstak waar jaarlijks uh, meer dan 70 miljard aan omgaat en waar nauwelijks nog enige regulering voor was. Dit is nu een, een belangrijk begin om wat aan banden te leggen. Ja, Wat is voor u het belangrijkste, meneer Zijnenburg? Wat is de kern van het akkoord? Uh, het belangrijkste is dat er nu afspraken zijn van wanneer mag je geen wapens leveren. Dus nu mag je geen wapens leveren als wapens gebruikt worden voor uh, het schenden van uh, internationale mensenrechten, voor het schenden van oorlogsrecht. En Er worden ook sterke regels opgesteld. Als je bijvoorbeeld van land A, naar land A wil wapens leveren aan land B, dan moeten ze een risicoanalyse maken van... Die, kunnen die wapens ingezet worden tegen burgers? Kunnen het burgers toewijd worden van die wapens? Kunnen de wapens omgeleid worden en in verkeerde handen terechtkomen? Nou, en als zo'n zo risicoanalyse negatief uitpakt, dan is een land verplicht om uh, de wapenleverantie te weigeren. Oké, okay, maar u zegt verplicht. Staan daar dan sancties op mocht een land of een wapenhandelaar toch doorgaan met het, uh, met het leveren van wapens? Enerzijds. Stel, uh, land X wil land leveren aan land Y, dan moet het vaak via een ander land gaan. En dan moeten die landen ook controle uitvoeren op de wapens die door, doorstromen via hun land. Mm -hmm. um, anderzijds, als een land uh, zich daar niet aan houdt, dan kunnen ze nu naar uh, bijvoorbeeld onder de International Court of Justice. Daar kan een, een land heen gaan. Uh, de, tegelijkertijd is ook de controlefunctie die andere staten hebben op het gedrag van, van uh, staten die wapens leveren. En ook de controlefunctie van... Uh, Niet-governementele organisaties, zoals onder andere, zoals wij dat doen, die Pax Christie, maar ook Oxfam Novib en Amnesty International. Dus staten worden in de gaten gehouden. Ze zijn zich daarvan bewust. En dat heeft al een effect. En daarmee zijn we heel blij. Is dat nou een doorbraak? Vindt u, breekt dat echt met de huidige praktijk? Ja, ja dat is zeker een, een, een doorbraak. Want nu geldt voor iedereen gelden re dezelfde regels. En dat voorheen was dat nog niet zo. Dus daar is nu een beginsel gelegd. We zijn er nog niet, het is pas het begin. Dus het gaat nu om dat we dit verdrag gaan Implementeren. Dus dat betekent dat dat landen dit uh, over dit verdacht moeten gaan stemmen, ze gaan het invoeren in, in hun nationale wetgeving. Er komen uh, uh, onverantwoorde wapenleveranties worden gecriminaliseerd. Dus je kan naar, naar het gerecht stappen in een, een specifiek land. Um, er is meer uh, openheid over. Er, moet, er, zo, er komt nu meer openheid over wapenleveranties. En dat is een hele belangrijke stap vooruit. Waar praten we eigenlijk over? Geldt het voor alle wapens? Dat is nog een van de punten die wij uh, vanuit uh, de niet-groentele organisaties... waar we nog wel vinden dat het, het verdrag tekort schiet. Heel veel wapensystemen vallen die bijvoorbeeld niet onder. Uh, dan hebben we het over handgranaten, landmijnen, uh, onbemande vliegtuigen. Dat is allemaal niet in het, in het verdrag nu meegenomen. Daarnaast is ammunitie een belangrijk punt ook. Uh, wordt minder gecontroleerd dan andere type wapens. En ammunitie is juist heel belangrijk. Want zonder ammunitie, ja, dan nee, uh, verandert het kool. Uh, nee. Ja, dan kun je niet schieten, dat houdt het gewoon op. Uh, maar dat was vooral de Verenigde Staten die daar heel erg tegen was, omdat uh, ze vonden dat ze, vindt, ze exporteren zoveel dat ze dat niet allemaal konden controleren. Uh, en dat is nu ja, dat is wel jammer, want het laat wel zien dat de internationale gemeenschap gefaald heeft in het maken van een vuist tegen één ja. grote, sterke wapenexporteur. exporteur ja, Maar goed, daarnaast okay. zijn heel veel andere dingen wel gelukt. Ja, u bent ook wel optimistisch over het aannemen van, uh, van de verdragstekst. Welke landen sputteren nog tegen? Je hebt dan bijvoorbeeld uh, India die, uh, en andere opkomende industrielanden die bang zijn dat dit wapenhandelverdrag de kosten gaat van uh, hun eigen defensieindustrie, Die zien daar natuurlijk een opkomende markt in. Uh, dan heb je ook nog de usual bad guys zoals Noord-Korea, uh, Cuba, uh, Venezuela. Die, die zien het vooral als een imperialistische poging om hun, uh, om hun eigen industrie in banden te leggen of, of hun, hun wil op te leggen aan andere landen. Maar wat ik begrijp is dat ook zij mee akkoord gaan. Uiteindelijk, als het, uh, als het puntje bij het paaltje komt, dan uh, zullen, ze dat niet, uh, zullen ze hun eigen politie niet riskeren daarin. Okay. Meneer Zwijnenburg, wij wachten het af, samen met u. Ja, ja ik, uh, ik hoop dat het gaat lukken. en we zijn uh, positief gestemd. En het is een goed begin. Dank u wel. Graag gedaan. Nederland krijgt een bestuivingscoöperatie. Wat een dat wat? is. Ja, dat hoort u zo dadelijk. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nou, dat maak je me wel nieuwsgierig. Zodra ik meer. Een meerderheid in de Kamer wil een bindend referendum. Twee weken geleden stemde een uh, ruime meerderheid van de Tweede Kamer in... met het raadgevend referendum. Nu gaat de Kamer voor het echte werk, het correctief referendum... waarvan de uitslag dus bindend is. Het is de eerste stap in een lang proces... want uiteindelijk is voor deze wet niet een gewone... maar een tweederde meerderheid nodig. En die is voorlopig nog niet in zicht. Politiek verslaggever Michiel Breedveld gaat terug in de tijd. Het tweede paarse kabinet-kok sneuvelde erop in de beroemde nacht van Wiegel. Wiegel stemde als enige dissident in de VVD-fractie in de Eerste Kamer... tegen het voorstel van het kabinet waar zijn eigen partij deel van uitmaakte. Indien onverhoopt het grondwetsvoorstel niet zou worden aanvaard... dan zou dit de ruimte die aan het kabinet ter beschikking staat... om zijn werk nog voort te zetten, wel zeer ernstig aantasten. Wiegel? Allang is er een meerderheid in het parlement... voor het invoeren van het correctief referendum. PvdA, D66 en GroenLinks proberen nu opnieuw een wetsvoorstel in te dienen... voor een referendum waarbij de uitslag bindend is. Maar daar is een grondwetswijziging voor nodig... en dan is een gewone meerderheid niet genoeg. Pierre Heijnen van de PvdA. Omdat er bij tweede lezing, zo heet dat, een tweede behandeling... in Eerste en Tweede Kamer, is er een tweederde meerderheid nodig... En uh, nou, daar was toen één uh, uh, stem tekort, die van Hans Wiegel. V teugen. teugen. De VVD voor de rest deed mee. Dus die tweede meerderheid was er bijna. Dus uh, het is een onderwerp wat regelmatig terugkomt en tot nu toe nog niet die eindstreep heeft gehaald. Uh, maar het komt nu niet uit de lucht vallen. Wat geeft u het idee dat zo'n correctief referendum het dit keer misschien wel gaat halen? Nou, voortschrijdend inzicht. Ik hoop dat de VVD omgaat. Ja, eerlijk gezegd wel, omdat uh, uh, moderne partijen... die willen aansluiten bij uh, moderne burgers... die hoger opgeleid zijn dan in de tijd van mijn ouders... die uh, beter geïnformeerd zijn dan in de tijd voor het internet... ja, die kun je niet naar huis sturen uh, ezen in de vier jaar met verkiezingen. Maar volgens de VVD en het CDA is dat juist de kern... van de representatieve democratie. VVD'er, Joost Taverne. Nou, maar het corrigeren, dat corrigeren zit in ons systeem ingebakken bij verkiezingen. Uh, we hebben afgesproken dat de uh, uh, Tweede Kamer uh, keuzes maakt. En daar een mandaat van de kiezer voor krijgt. En als de kiezer ontevreden is, dan kan het, het electoraat. kunnen de kiezers bij de volgende verkiezingen dat uitdrukken. door op andere partijen te stemmen. Tegenstanders als VVD en CDA. menen dat het parlement. wetsvoorstellen in samenhang moet beoordelen. De bestuurbaarheid van het land komt anders in het geding. Gerard Schouw van D66 reageert furieus. Dat is een hele ouderwetse antieke opvatting over hoe een democratie werkt. Want als je die lijn doortrekt, dan zou het zo zijn... stem één keer in de vier jaar op uw vertegenwoordiger... en vervolgens hoort u wel weer van ons bij de volgende verkiezingen. Volgens Schouw van D66 heeft de bevolking recht op een instrument... om de politiek terug te fluiten. Hij hoopt dat de tegenstanders hun bezwaren uiteindelijk zullen laten varen. Wijsheid komt met de jaren. En we hebben nog een paar jaar nodig om dit voorstel ook in tweede aanleg... Door de Tweede en Eerste Kamer uh, te krijgen. En ik sluit er helemaal niet uit dat ook de VVD en het CDA op termijn zeggen: ja, waarom zou je eigenlijk de Nederlandse bevolking deze mogelijkheid ontnemen om ook tussentijds je stem uit te brengen? Al nou, dus Gerard Schouw van D66. Voorlopig is er nog geen tweede meerderheid. We zeiden het al voor de grondwetswijziging voor het correctief referendum, maar pas na de volgende verkiezingen zal blijken of het referendum... voor de tweede keer zal sneuvelen of niet... in misschien wel een tweede nacht van Wiegel. Verkeersinformatie naar de ANWB. John Zahoka. John, de problemen zitten bij Rotterdam. Ja, dat klopt inderdaad, Marcel, op de A16 richting Breda. Daar is namelijk de hoofdrijbaan afgesloten... tussen Kloppen de Bergseplein en de Van Brinhootbrug. Rond half vier vannacht heeft daar een vrachtwagen een tenen verloren. Die wordt nu geborgen. De parallelrijbaan is wel open, maar er staat inmiddels een file van drie kilometer. Wat verwacht je ervan voor vanochtend? Ja, het is droog, een vrij normale ochtendspits. En dat betekent rond half negen niet meer dan 175 kilometer. John Zahoka bij de ANWB. Dank je wel. When you were alone. met zijn nieuwe single Girls in the City, duet met Lucky Vault. We gaan naar Emmeloord. daar is vanochtend Mark-Robin Visser... want de minister van Middellandse Zaken komt daar vandaag, vanavond... minister Plasterk, met zijn plannen voor een superprovincie. Nou, Mark-Robin, ligt de rode loper voor hem uit. Ik heb even gekeken in de voortuin van eh, Ger van, van der Wal... Hier in Emmeloord, maar de voortuin, daar ligt, die ligt helemaal niks, meneer Van der Wal, Geen rode loper? Geen rode loper vandaag. Voor minister Plasterk? Absoluut niet, nee. nee. Het is wel heel erg grappig, want we zitten hier aan tafel. En er liggen hier op tafel allemaal doosjes en potjes. In het ene potje zitten, even kijken hoor, gevriesdroogde... Dit zijn springhanen? Dit zijn springhanen, ja. gevriesdroogde springhanen. En meelwormen in ja. twee verschillende formaten. Ja, en buffalowormen. Buffalo wormen. Buffalo wormen, dat is een ander uh, meeltorretje waar er ook weer larfjes van komen. En die worden gevriesdroogd. En, die... en er dat zijn roept... hier zelfs nog insecten met uh, cheese onions smaak waarvan u zegt van proef er maar één. Maar ik weet niet of ik dat op de vroege morgen wel naar binnen krijg hoor. Nou, als ontbijt uh, stel ik voor om dat iets anders te doen. Maar om te proeven mag je dat best even doen zo. Ja. Meneer Van der Wal, u heeft grote plannen met deze beesten? Ja, wij uh, hebben ons uh, sinds 2011 toegelegd op de verkoop van uh, ja, eetbare insecten voor menselijke consumptie. Ja. Dat doe ik via een webshop in, op internet. En u en, wilt ook in de Noordoostpolder een kwekerij gaan beginnen? En wij zijn van plan om uiteindelijk, uh, uh, of eigenlijk zo snel mogelijk, uh, een kwekerij te, uh, te gaan beginnen. Ja, ja. Ja. Vanuit zakelijk opzicht, hè, waar zou u het liefste bij willen horen? Zo'n superprovincie waar de minister Plasterk nu al een tijdje voor lobbyt. Is dat wat voor u? Uh, nou, super provincie. Uh, ik kan daar in die zin niet zoveel over zeggen wat ik me daarbij voor moet stellen. Wat ik wel weet is dat de huidige situatie en, en de contacten die ik hier heb en uh, hoe ik hier mijn bedrijf aan het opzetten ben, dat heel erg goed voelt. Ja. En de angst dat daar, uh, ja, wanneer wij in een randstedelijke situatie, die cultuur, uh, wat, als we daarmee te maken krijgen, dat daar wel degelijk dingen gaan veranderen. Ja. In nadeel van ons. Wat zou er dan kunnen veranderen bijvoorbeeld? Waar, waar denkt u dan aan? Nou, als inwoner uh, bijvoorbeeld uh, de wegenbelasting. Hè? Ja. De Inderdaad, wonen... de wegenbelasting wordt door de provincie uh, mede vastgesteld. Is... Er zitten opcenten bij, hè? Ja, precies. En uh, nou ja, uh, in de polder hier wonen heel veel boeren... heel veel uh, agrariërs die uh, nou ja, niet veel van, van het erf afkomen, om het maar zo te zeggen. Ik heb vanmorgen een kwartier op het kruispunt van de Noordzeestraat... en de Atlantische Straat gestaan en ik, ben, ik heb geen auto gezien. Nee, precies. <lacht> nou, en en we, we zitten wel in het hoogste tarief... bij spreken van de wegenbelasting. Uh, ja, ik, ik noem maar een zijstraat, omdat er toch uh, in de polder... richting de Randstad heel veel verkeer uh, is. Ja. En dat wordt... Maar ook op het gebied van andere subsidies... is er natuurlijk toch in de provincie ook wel wat te halen? Er is, uh, is in de provincie wel wat te halen. Men is de, de cultuur die hier heerst, van oorsprong pioniers... Uh, om met elkaar hier uh, de boel op te bouwen... die beleving die, die vind ik hier terug. En uh, Ik weet niet of dat zo zal blijven... op het moment dat wij in een superprovincie gaan, uh, gaan horen. Ja. Komt u van oorsprong uit de Noordoostpolder? Ik ben hier zeven jaar geleden uh, neergestreken. Ik heb in uh, Friesland en in Groningen Aha. gewoond. Dus ik ben niet een echte uh, né, polder uh, he, van, van, van, nee. van vroeger. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik woon hier met heel veel plezier. Ik heb daar geen spijt van. We gaan straks naar zeven nog even verder praten. En dan kijken we ook waar je als beginnend ondernemer je blik op werpt. Naar het westen of misschien wel een andere kant op. Tot straks. Maar Robin Visser in Emmeloord. Hij heeft het vanochtend over de plannen voor de superprovincie. Dan de bestuivingscoöperatie. Daar gaan we het over hebben. Het zoomt rond in de landbouwwereld. De imkers bundelen krachten. Vier imkers, samen goed voor zo'n 200 bijenvolken... slaan de handen in één. Een van hen is uh, Robert Schuurmans uit Geffen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben boeren en tuinders eraan dat u gaat samenwerken? Nou, uh, allereerst... Uh... Uw inleiding was een hele goede. alleen uh, daar zit al eigenlijk uh, zo'n beetje de, de, de kracht zeg maar. Uh, met z'n vieren hebben we dus inderdaad uh, gemiddeld meer dan 200 volken per imker. Uh, dus we zitten op, op zo'n beetje 800 tot 1000 bijenvolken die we beschikbaar hebben. Dus dat bundelen van krachten heeft uh, vooral ook te maken met de omvang die we kunnen bieden. En, juist die omvang maakt het, dat wij dus inderdaad met elkaar in staat zijn om eh, grotere telers, meerdere telers, eh, dus inderdaad van, van bijen te voorzien op hetzelfde moment dat zij dat nodig hebben. Want waar hebben ze dat voor nodig, eerst maar eens even? Nou, wat er, wat er gebeurt is inderdaad dat, eh, zeker in Zuid-Nederland, eh, enorm veel eh, land- en tuinbouw is, waarvoor, eh, waar gewassen getild worden voor, eh, voor voedsel. Eh, dus dat is eh, groente, fruit, maar ook andere producten in kassen is geen normale of geen natuurlijke voorziening voor, uh, voor bestuiving. Dan moet telers dus inderdaad uh, zorgen dat er bijen worden ingezet... om die bestuiving te verzorgen. Nou gaat u met z'n vieren samenwerken, meneer Schuurmans, vier imkers. Uh, nou vragen wij ons af, weten die bijen dat ook? Met andere woorden, gaat dat niet vanzelf, dat die, uh, die bestuiving? Nee, nee dat gaat uh, alles behalve vanzelf. Uh... Maar de natuur regelt dat toch al, al heel wat jaren? Ja, dat klopt. Maar die kassen bijvoorbeeld, die, uh, dat is al een niet-natuurlijke omgeving. Hè? Kunnen, dat is allemaal glas. En zeker in deze tijd van het jaar houden ze de kassen voornamelijk dicht. Want het is buiten veel te koud. Dus nu staan de bijen ook al in, uh, in kassen, op sommige producten. Dus er moeten gewoon bijen ingebracht worden. Uh, op het moment dat die bij erin staat, en die voldoet inderdaad uh, aan de eisen die daaraan gesteld worden. Hè? Qua omvang, qua leggende koningin, qua broed wat erin moet zitten. En dat is voldoende voer dan gaan zij uiteraard bij voldoende temperatuur zelf aan de slag... om die gewassen te bestuiven. Alleen om te zorgen dat die bijen er zijn... en op de juiste tijd zijn, en in voldoende aantallen... Uh, dat, is, uh, dat is de crux waar, uh, waar het probleem zit, zeg maar ja. wat, wat we met altherens moeten oplossen. Ze wandelen niet vanzelf de kassen in, zullen we nee, maar zeggen. Er nee, uh, is het laatste jaar ook veel te doen geweest over bijensterfte. K kunt u daar met z'n vieren ook beter wat tegen doen? Uh, het is zo dat... Uh, ook dit jaar is op veel plaatsen toch wel weer behoorlijk wat bijensterfte. Uh, wij zijn zelf deels voor ons inkomen ook weer afhankelijk van die bijen. Dus de zorg, ik wil niet zeggen dat de, de meeste daar niet voldoende tijd en aandacht aan besteden. Maar wij zijn er intensiever mee bezig. We proberen ook op allerlei manieren te zorgen dat we de meest recente informatie tot onze beschikking krijgen. We volgen volop cursussen, maar we gaan ook naar congressen. We houden dat uh, allemaal goed bij. En wij, de wij denken dat we in ieder geval door die professionaliseringsslag we beter in staat zijn om die bijen zodanig uh, van dienst te zijn zeg maar, dat de overlevingskans daarvan groter is. En? Ja. Want het project heet ook Verdienen met Bijen. Hè? Dat, dat, dat, het kan ook efficiënter, het kan ook een betere opbrengst op, uh, opleveren. Ja, het verdienen van bijen met bijen zit aan twee kanten. Dus enerzijds uh, voor ons als, uh, als, als, als imkers, zeg maar, uh, uh, kan dat werken, en het werkt zeker aan de andere kant bij de teler. De inzet van goede bijenvolken. Die telers zijn namelijk inkomensafhankelijk van die goede bestrijving. Dat levert ja. goede producten, betere producten, meer producten. Of zelfs bij slechte bestrijving geen of slechte producten op. Dus die, die kwaliteit die moet omhoog. Dan heeft de telers daar een voordeel aan. En als wij dus inderdaad die bestrijving kunnen verzorgen. En dan kunnen wij met onze bijen daar natuurlijk ook niet aan verdienen. Robert Schuurmans, sterkte, succes met uw project. Dank u wel. En de bijen, en dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Even kijken, in de kranten weer. De Belastingdienst laat 3,5 miljard euro liggen door fraudegevallen niet aan te pakken. Dat zeggen medewerkers van de Belastingdienst in het AD vanochtend. Zo wordt niet gecontroleerd hoe het kan dat tienduizenden mensen helemaal geen inkomsten opgeven. En ook wordt niet gecheckt of tijdelijke krachten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland blijven. Ze komen later dan mogelijk ten onrecht in aanmerking voor een AOW-uitkering. De woordvoerder van de Belastingdienst zegt dat de dienst meer personeel krijgt. De omstreden neuroloog Ernst Janssen-Steur zou een aantal van zijn patiënten tot euthanasie aangezet hebben. Dat zegt letselschadespecialist Drost in de Telegraaf, op basis van verklaringen van napestaan. Formeel gaat het niet om euthanasie. Hij zou bij patiënten palliatieve sedatie hebben toegepast. En ze daarbij actief hebben aangemoedigd, waarna ze in bepaalde gevallen binnen een paar uur overleden. Verenigde Staten vrezen een oorlog via internet. Dat staat op de voorpagina van de Volkskrant. De inlichtingendiensten zetten voor het eerst sinds uh, 9-11... niet terrorisme, maar cyberoorlog bovenaan het lijstje van dreigingen. Volgens de dienst hebben de Verenigde Staten... zelf de oorlog in cyberspace verhevigd... door de inzet van het SUX, stuxnet virus tegen Iran een aantal jaren geleden. Adviseurs van het Pentagon hebben scenario's uitgewerkt... waarin de Verenigde Staten platgelegd wordt door virussen... Volgens de experts moet Washington de optie van vergelding met kernwapens openhouden. Medische kinderdagverblijven, waar kinderen met een beperking verblijven... worden helemaal niet goed geïnspecteerd. Het is onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is, schrijft Trouw. Juist de meest kwetsbare kinderen komen in deze kinderdagverblijven terecht. Maar ze vallen niet onder een convenant... waarin is afgesproken dat er altijd minimaal vier ogen of oren op een groep eh, moeten staan. En op de voorpagina van Trouw staat nog een grote afbeelding... van het laatste avondmaal van Marlene Dumas dat door een anonieme eigenaar aan het Rijksmuseum is geschonken. Op de voorgrond schakeringen van geel, rood, oranje... vage silhouet van Jezus Christus... en daarachter een wolk in lichte wit, grijs en roze tinten... waarin allemaal foetusvormen te herkennen zijn. Voor op trouw moet u zelf maar even kijken. Dit is Radio 1.